Drang is een tussenvorm tussen vrijwillige hulp door wijkteams... en de maatregel die wordt opgelegd door de rechter om het kind te beschermen. Het traject is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Volgens de ombudsman voelen ouders zich geïntimideerd om mee te werken... en weten ze niet wat hun rechten zijn. In een reactie zegt de gemeente Rotterdam... dat de ombudsman geen wederhoor heeft toegepast. Ze zou haar voorbeelden te veel vanuit het standpunt van de ouders hebben geschreven. En in de Griekse voetbalcompetitie is gisteren de topper... tussen PAOK Saloniki en Olympiakos Piraeus afgelast. Dat gebeurde nadat de Spaanse trainer van Olympiakos werd geraakt door een kassarol die uit het publiek werd gegooid. De trainer moest naar het ziekenhuis. Omdat de wedstrijd na het incident niet doorging... raakten de gemoederen op de tribunes nog verder verhit. De politie moest traangas gebruiken... om te voorkomen dat fans de kleedruimte bestormden.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 Goedenacht, welkom bij Nachtkijkers. Het is die ene blik waarnaar hij op zoek is. Dat ene moment gevangen in een honderdste van een seconde. Dat het verhaal moet vertellen zoals hij het heeft bedacht. Ik heb het over fotograaf Pieter Henkett. Sinds 1998 woont hij in New York... waar hij opklomt tot een gerenommeerd kunstenaar... die vele beroemdheden met zijn camera vastlegde. Zijn grote doorbraak kwam in 2008... toen hij de hoes van het debuutalbum van Lady Gaga maakte... Hij exposeerde in het Metropolitan Museum of Art in New York... en had in 2013 zijn eerste solotentoonstelling in Museum de Fundatie in Zwolle. Datzelfde museum dat zijn vader, architect Hubert-Jan Henkett... zo fraai verbouwde door er een wolk van duizenden blauwe tegels bovenop te zetten. Na 20 jaar is New York inmiddels zijn thuis. De wijk waarin hij tot voor kort woonde, Chelsea, in het hart van Manhattan... heeft hij verruild voor het noordelijkste puntje van de stad, Washington Heights... Onlangs was ik bij Pieter Henket in New York en liep ik met hem door zijn nieuwe buurt... om te praten over zijn leven in de stad, zijn dromen en de constante zoektocht naar het beste resultaat. Gevangen in een honderdste van een seconde. Ja, we lopen nu door mijn uh, nieuwe buurt, Washington Heights. Uh, vo volledig een Dominicaanse, uh, ja, Dominicaanse buurt. En uh, ik ben hier vorig jaar, eind vorig jaar naartoe verhuisd. En uh, wij woonden al, we hebben, ik heb daar 17, 17 jaar in Chelsea gewoond. En um, toen zijn we gaan zoeken naar een nieuw appartement. zijn we hier gekomen. En, en is dit uh, een plek waar je je prettig voelt? Of was het noodgedwongen dat je daar weg moest? Want Chelsea is een beetje een hippe buurt. Uh, daar ja. woont ja, uh, de, de, de, de, de jonge artistieke mensen. Nee, maar well, jonge artistieke mensen woonden in New York. Uh, in Chelsea. En daarom ben ik daar uh, oorspronkelijk naartoe gegaan. Dat was een hele gekke buurt met... Uh, met gekke drag queens en, uh, en rare, uh, gewoon een hele, hele gekke, leuke soort van gay culture. En um, uh, na 17 jaar daar wonen werd het steeds, uh, ja het werd gewoon een hele gepolijste buurt. Met, um, um, met heel veel rijke mensen die daar allemaal, um, zullen we deze kant op lopen? Ja, hier naar links ja. Um, met heel veel rijke mensen die daar allemaal, soort van die hele buurt werd gentrified met Starbucks en... Uh, en allemaal dat soort dingen. Um, dus ik vond er eigenlijk een soort van de inspiratie die viel daar een beetje weg. Um, en toen kwam er een moment, en dat gebeurt in New York heel vaak: dat, je, uh, dat er opeens uh, wordt je gebouw verkocht. En um, ja, was het verhaal een soort van over, moesten wij dat appartement uit. Dus dat was een heel verdrietig moment voor ons. Toen moesten we op zoek naar een nieuw appartement. Toen zijn we in Brooklyn gaan zoeken. En toen kwamen we in Williamsburg en toen hadden we een heel leuk appartementje gevonden. Um, in een, um, in een uh, Joodse, soort oude Joodse uh, buurt... Met, um, ja, waar, we niet, waar we die dag zelf opeens van dachten van... daar voelen we ons niet zo heel erg welkom. Um, wat ik me natuurlijk ook wel kan voorstellen... mensen wonen daar heel lang en opeens uh, wordt die hele buurt gentrified en komen daar allemaal verschillende mensen komen, dat, die buurt in. Dus uh, het gevoel was daar niet heel... Uh, ja, het was niet zo welkom en toen dacht ik opeens... Uh, wij zijn heel lang geleden... We vaak, kwamen vaak in Washington Heights omdat zijn moeder hier aan de overkant van de rivier woont. En toen kwamen we opeens, uh, toen zei ik van laten we hier gaan zoeken. En toen kwamen we hier aan en toen voelde je opeens dat hele soort van oude gevoel van New, York's, uh, New, van New York City zoals het was toen ik hier aankwam in 1998. Roger is je vriend trouwens, op een gegeven moment. Ja, man. we zijn uh, zes jaar getrouwd en zeventien jaar samen. Ze wonen ook al heel lang samen in Chelsea. En toen kwamen we opeens in deze buurt, een Latino-buurt, heel vrolijk. Uh, Midden in de zomer, en overal uh, speelden mensen buiten uh, uh, salsa muziek en allemaal dingen. Dus toen dacht ik opeens van, ik wil heel graag hier wonen. Ja. En toen vonden wij ons uh, spectaculaire appartement op de 32e verdieping uh, uitkijkend over de hele stad. En uh, ja, en dat is fantastisch. We hebben een heel mooi uitzicht op een balkon over, de, over heel. Mijn, over hele, want wij zitten dus op de top van Manhattan, boven, boven Harlem. We, kijk, we kijken die hele stad over Zuid. Dus wij hebben ook een waanzinnige. Uh, zonsondergang en dat uh, heb je net gezien. Echt. Ja, en hier uh, raast het verkeer als ons, uh, aan ons voorbij. Hier niet het, het, het hoge Manhattan, hè, wat, je, wat je Nee, dit is, is een kent. soort van Manhattan zoals het vroeger was. Um, dus je ziet al gewoon het, <coughs> al die oude brownstones en, um, en ook heel mooi aan, aan de voet van ons, uh, van ons appartement zit dat uh, busstation van pierre Luigi Nervi Dus mijn vader als architect, die kwam hier voor het eerst en toen zei ik van, ja, nou, je zou het misschien helemaal niet mooi vinden hier. En dus die ik Vond het helemaal fantastisch, want hij zei, dit is een heel belangrijk Amerikaans uh, gebouw. En uit 60 jaren, en heel veel mensen weten dat het station niet, en dat is een busstation. En, um, en vanaf ons appartement kan je er heel mooi bovenop kijken. En we kijken over de hele George Washington Bridge uit. Uh, wat de hoogste, de hoogste brug van water tot brug is in Amerika. Nog hoger dan de Golden Gate Bridge. Dus daar kan je overheen joggen en daar is je van, uh, van alles te doen. Maar waar lopen we nu heen? We gaan nu even, ik ga je nu even uh, um, uh, Fort uh, uh, Tryon Park laten zien. Dat is, uh, dat is een park. Uh, dat zit hier iets verder naar boven. Dus je loopt hier eigenlijk soort van het eind van de, uh, van de Dominicaanse buurt. Van mijn buurt loop je meer um, richting. Dan wordt het een soort van. Ja, hoe moet ik het zeggen? Iets joodser hier deze kant op. En dan lopen we een stuk naar boven en dan, zie je, en dan wordt het een veel rustigere buurt. En dan loop je zo heel mooi naar het park. En dan kunnen we nog over de hele Hudson River heen kijken. Want het is, het is een, een, een buurt waar jij nu woont, waar je je thuis voelt. Maar je vertelde al 17 jaar uh, ongeveer 100, 150 straten naar beneden gewoond. Ja. Uh, wat was nou het moment dat je dacht, ja maar... Ik moet het hier zoeken. Ik moet het in New York zoeken. Nou, de bedoeling was... Uh, dat ik hier uh, twee maanden een filmcursus zou gaan doen. En, um, en dan zou ik daarna terug naar uh, Nederland gaan in Brabant... om mijn HAVO-diploma te gaan halen. En, um, en toen zag ik opeens Robert de Nero en Charles Schumacher... een film opnemen op straat. En dat vond ik zo geweldig, want die hadden een hele grote, een hele grote regenmachine. Dus die ben ik gaan volgen en toen ben ik daar... Uh, mocht ik daar stage komen lopen. En, toen, uh, en sindsdien ja, was mijn plan eigenlijk om nooit meer terug te gaan. Uh, en dat heb ik nooit meer gedaan. dus ik Havo uh... niet meer afgemaakt? Nee. nee. Ik heb twee vakken Havo, maar ik denk niet dat ik daar nu nog... heel druk uh, mee bezig ben geweest. Of dat het of nog heel belangrijk is. Maar uh, ja, toen ben ik verder hier gebleven en mezelf eigenlijk alles aangeleerd. En ik heb ook nooit verder... Ik heb wel filmcursussen gedaan en ik heb... Um, editingcursus en allemaal dat soort dingen gedaan. Maar ik heb nooit... fotografie heb ik nooit geleerd. En ik heb ook nooit fotografie van een andere fotograaf echt geassisteerd. Ik had wel een soort meester, een soort master. Uh, Mitchell McCormack, die, die, die is fotograaf. En die heeft mij een soort van het vak... Uh, die heeft mij heel erg geholpen met alles om... Uh, om, ja, om uh, die heeft mij ook heel veel um, uh, ambitie... Uh, ja, le leren hebben of zo, denk ik. Kun Gewoon... je dat hebben? Of ja, kun, je ja, ja, dat, ja. kun je dat leren, bedoel ik? Nou, nou je kan wel, uh, je kan iemand wel je kan iemand ja, ik weet niet of je dat echt kan leren. Ik denk het wel. Ik, ik, ik, ik um, die heeft me heel veel drive leren geven. Die heeft me heel erg laten zien hoe het is om heel hard te werken en wat je, wat je kan bereiken als je heel hard werkt. En ik kwam hier natuurlijk op mijn oh, ik was net 19, kwam ik hier aan en ik had ook helemaal geen uh... ik, ik wist dat ik uh, ik wist altijd dat ik iets met film wilde gaan doen. Maar ik was best wel uh, zoekende. In, uh, als gewoon. Je komt aan als, als, als puber uit Nederland. En ja, weet ik veel. En ik vond het fantastisch om hier te zijn. Maar ik, ik, ik, ik, ik had wel echt een soort, van, uh, soort push nodig. En dat heeft hij me heel erg gegeven. Hij heeft, kijk, hij komt van helemaal niks. Hier uit New York met een moeder. Die, uh, hij had geen vader. En, uh, we gaan hier trouwens naar boven. Het is een heel leuk... Leuk wandelingetje naar boven, naar het park. Um, hij had een, uh, een, een, een, een moeder die, uh, die, um, die werkte op Times Square. In de, ja, volgens mij als... Uh, nou ja, in ieder geval, die had een baan die mensen niet graag willen hebben, laat ik het zo zeggen. <laughs> en, um, uh, en, ja, dus die jongen die heeft heel hard, heel hard moeten vechten. En dat heb ik van hem geleerd. En dat is wel heel, uh, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En, en zijn, zijn passie voor fotografie inspireerde mij weer heel erg. En hij, hij, hij belde me dan ochtends op en dan zei hij uh, uh, ontmoet me over, over uh, een half uur en dan gaan we in Barnes Nobles gaan we naar boeken kijken. En dan gingen we samen gingen we, naar, uh, gingen we daar zitten en dan gooide hij al die boeken op de grond en dan liet hij me alle foto's zien en, uh, en dan zei hij, uh, zei hij wie, wie is deze fotograaf en wie, heeft deze, wie, wie is deze haarstylist en hoe werkt dit? En, en dan liet hij mij dat allemaal en zo leerde ik dus eigenlijk uh, ja, zo leerde ik foto heb ik fotografie geleerd. Ja. Dus, zo iemand heb je nodig. Ja, die, maar hij was, die... bijvoorbeeld, hij was bijvoorbeeld helemaal niet uh, een technisch iemand. Dus um, uh, uh, hij wist niet eens, bijna niet eens hoe hij zijn eigen camera moest aanzetten. Maar hij, was, uh, hij wist wel wat mooi, wat mooi was en wat niet mooi was. Dus um, ik heb het mezelf ook maar geleerd. Ik heb, ik heb gewoon twee, twee lampen gekocht en een, en een camera gekocht. Uh, en ben gewoon foto's gemaakt En toen... En ik werkte voor een, uh, voor een meubelwinkel waar ik, uh, waar ik foto's maakte van de, van de kleine standbeeldjes. die die vent uh, van over de hele wereld uh, verzamelde. En toen. wat uh, je wordt hier wel moe van het naar boven ja, je... <laughs> Dus ik zit helemaal. Um, en uh, in ieder geval, en toen kwam hij op een dag naar me toe. Toen zei hij: Wat ben je hier allemaal aan het doen? Ik snap mijn foto's maken van al die poppetjes. En toen zei hij: uh, Van al die standbeeldjes. En toen zei hij, ja, maar je kan ook gewoon foto's gaan maken van, uh, uh, van, van, van mensen. En dan vraag je 100 dollar of 50 dollar. En dan doe je een fotoshoot voor ze. En, uh, en hij zegt, jij ja, vindt al die sterren altijd zo belangrijk. Waarom, doe je, waarom in jouw hoofd bedenk je dan niet van, oké, okay, dit zijn jouw sterren. En die ga je, die ga je, daar ga je iets bijzonders mee doen. Dus uh, de, de, ene, de eerste paar mensen kwamen... En die stuurden daarna al hun familieleden en nevers en ichtjes. Die wilden ook allemaal met mij een fotoshoot doen. En ik maakte dan dat een groot drama, geanceneerd drama van Met Allemaal bedenkte ik allemaal dingen. En dan liet ik die mensen allemaal acteurs zijn in mijn, in mijn verhalen. En, dan, uh, ja, zo ook, en zo heb ik dat soort van mezelf uh, aangeleerd. Daar is, daar is de, de, de, de kiem van jouw stijl neergelegd. Om, om de werkelijkheid altijd een beetje mooier te maken, om op te poetsen. Ja, maar daar heb ik ook heel veel hele lelijke dingen gedaan. Zodat je kan leren wat je niet moet doen. En ja. ik, ik merk dat heel erg nu bij, uh, bij heel veel mensen in deze tijd. Wat het bijzondere is van toen is dat... Hey, ik bedoel, uh, er was wel internet, maar dat was niet zo heel actief. En um, er was geen Instagram, geen Facebook. Dus het is niet dat als jij een hele lelijke fotoshoot maakt... Uh, dat uh, de, iedereen die, die daar was allemaal foto's online gaat zetten. En je staat vervolgens verschud. Dus ik heb... Ik, ik heb jarenlang gewoon heel veel uh, dingen kunnen proberen... En, uh, die nooit iemand hoeft te zien, gewoon puur om te leren. En dat is misschien het probleem heel vaak van nu van uh, jonge fotografen. Dat ze, dat ze gewoon bang zijn om überhaupt dingen te proberen. Want ze willen alles, alles denken ze dat... Um, ze denken sowieso meteen dat ze het kunnen maken meteen... Daar was ik nooit mee bezig. Nee? Nee, ik was altijd gewoon... Ik dacht altijd... Ik vond het al leuk... Al überhaupt leuk om gewoon... Het feit dat iemand bij mij een foto wilde komen maken... Dat vond ik al interessant. Dus ik was nooit bezig met... Dat het echt iets uh, groots zou worden. En uh, je merkt nu heel erg dat jonge mensen... Jonge fotografen heel erg bezig zijn met... Van iedere shoot moet een heel groot succes zijn. Maar ik denk... Ik ben juist altijd veel meer van het... Uh, van um, het gewoon heel, heel veel proberen. En, heel, en, en alles gewoon, als je een idee hebt, gewoon het, het, het executeren van, een, van, je, van je concept en, van je, van je, en, dan, en het gewoon doen. Maar dat idee van, ik wil ooit uh, heel groot worden, ik wil ooit allemaal sterren voor de camera, ik wil ooit ja, in musea exposeren, dat idee, dat, dat, dat, dat, dat, daar begin je niet mee? Nee. Nee, echt helemaal niet. Nee, dat was nooit... Uh... Nee, dat was nooit mijn ambitie. Ik, vond, ik, was, ik, was, uh, ik was eigenlijk iemand uh, die gewoon heel erg uh, uh, van dag naar dag leefde. En, uh, en er gewoon niet altijd iets heel leuks van maakte. Ik vond, ik vond het gewoon heel leuk om foto's te maken. En fotoshoots te doen. En, en alles. Ieder, wat bij mij eigenlijk mijn hele leven altijd zo is, dat het is iedere keer... Uh, gaat het onverwachts weer steeds beter? En dan uh, en wordt het weer steeds leuker. En dan denk ik iedere keer van: Oh, die mensen, ook deze mensen geloven weer in mij. En dan gaat het weer een stuk verder. En oh, nu willen die mensen opeens met me werken. En uh, kijk, dat is natuurlijk nu, nu heel anders. Maar dat was in het begin echt heel erg. Dat het gewoon: ja, Je maakt een shoot en dan vervolgens ga je dit doen. Na een tijd komt er een plan. En dan komt um, en uh, Roger, mijn man, destijds uh, uh, uh, werkte ik ook om. Om er nog geld bij te verdienen als pizzakourier. En hij werkte als ober bij uh, een restaurantketen uh, hier in New York. En aan tijd werd het bij mij allemaal steeds, steeds beter en meer succesvol. En, dan, uh, en toen, ging die, uh, toen dacht ik: van, oh, We hebben iemand nodig om, om die hele productie te doen en om alles te regelen. Dus toen zijn we dat samen gaan doen. En, en toen ging hij veel meer echt een plan bedenken. Van oké, okay, van, nou, nu gaat het zo goed. Nu gaan we kijken van als je. Als je met die en die mensen werkt, dan kan je dat regelen. En als je met deze sterren, als je deze sterren schiet, dan kan je ook weer die andere sterren schieten. Dus van het een komt het ander en dan, gaat het gewoon, uh, ja, dan wordt het opeens heel, uh, heel serieus of zo. Ja. Maar uh, fotografie is wel altijd gewoon mijn hobby. Dus ik doe het wel altijd gewoon voor de lol. Ik doe eigenlijk altijd alles gewoon voor de lol. En dan, uh, en, uh, en da dan komen er de mooiste dingen uit. He, want je, moet, je werk moet wel iets zijn wat je heel erg leuk vindt. Dus ik ga iedere dag gewoon iets heel leuks doen. <lacht> ja. Maar ik kan me voorstellen met jou vak ook is dat je gewoon denkt... van ik vind het gewoon heel leuk om met mensen te praten. Ik word eigenlijk nu betaald om met jou een gesprek te hebben. Ja, dat ja, is toch geweldig. Ja, het, ik, vind dat, ik heb dat ook altijd staak op zo'n set. En, denk, en dan zie ik al... Ik had dat ook een keer... Stond ik op, op een set en had ik... Stonden al die lampen en al die apparatuur... en zo zo'n heel team en iedereen... En, en toen kwam ik daar aan... En toen, dacht ik, uh, en toen dacht ik, nou ja, ik word hier gewoon voor betaald om op deze set te staan. Ik vond vroeger als kind altijd heel leuk om, uh, om naar, naar van die filmsets te kijken. Ik had het net, uh, vorige, vorige maand, of, paar, uh, twee weken geleden stonden wij midden in de, in, de, in de jungle, in de Congo. Waar ik straks ook nog meer over ga vertellen. Maar uh, toen stond ik bij een van de kampvuur, heel groot kampvuur midden in, de, in het regenwoud. Uh, met een heel groot vuur met allemaal uh, uh, autochtone... Uh, zo, zo heet het, zo, dat, dat, dat zijn de originele uh, pygmeën. Maar dat, het woord pygmee wordt niet meer gebruikt. Dus uh, dat, die, die, die, die tribe heette uh, de Autochtone uh, people. En um, stond ik daar in een, bij een heel groot vuur. En al die mensen waren aan het dansen. En ik danste daar tussendoor met mijn hele grote camera. En, uh, en ik was foto's aan het maken. En toen dacht ik... Wauw, ik, ik ben altijd degene die, um, die normaal gesproken... Als, er een, als ik een, in een theater een, een kaartje heb op de twintigste rij... En, ik, um, en de show begint bijna, dan ben ik altijd degene die dan naar voren gaat... en dan op die lege stoel gaat zitten, vooraan zitten. En nu zit ik hier, zit ik gewoon middenin, want ik mag ook meedansen met die mensen. Dus dat ja, dan... Uh, dan heb je toch wel gewoon uh, het leukste, leukste leven wat er is, toch? De, de verwondering, dat vind ik zo leuk, die blijft dus. Ja. Er, er is nooit wie je ook voor de camera krijgt... want het zijn grote namen die je voor de camera hebt. Ja. Uh, Lady Gaga en ik zag onlangs nog een, een cover met Venus Williams. Ja. Dat zijn niet de eerste, de beste, maar de verwondering blijft. Ja, en het zijn ook... Uh, het is niet per se dat die, dat die sterren mij uh, wat interesseren... Uh, nee, echt niet. Uh, uh, het, is, het is meer dat, dat ik uh, weer een mooie foto kan maken. En door hoe groot. De, die sterren zijn eigenlijk, een, uh, die, dat zijn eigenlijk gewoon een, uh, een soort van messenger naar de wereld. Dus veel, veel meer mensen zien mijn werk daardoor. Maar ik vind het net zo leuk om, uh, om iemand te fotograferen die helemaal niet beroemd is. Die gewoon een hele mooie kop heeft. Maar het leuke is van, van die sterren fotograferen is dat, het, dat je gewoon heel veel. Uh, er wordt heel veel naar gekeken. En heel veel mensen zien het en er wordt erover gepraat. En dan en er komen er weer allemaal andere leuke uh, uh, dingen uit. Dus het helpt gewoon heel erg. We, we lopen hier op straat. Het is een beetje schemerig. Dus je kunt nog ja. niet zo heel goed de mensen zien. Maar kun jij, als je zo om je heen kijkt, zie je er meteen... Dat is een goede kop. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb wel altijd gewoon dat ik... Uh, ja, ik heb heel vaak dat ik gewoon ook opeens naar iemand staat te kijken en dat ze denken van wat staat die vent daar nou naar me te kijken. Ik vind dat gewoon dat er opeens helemaal mooie... of dan loop ik niet. Maar toen zeg ik oh you just you have such an amazing face. En dan denk ik van oh wat zeg ik nou en dan ga ik weer loop ik weer door. Waar heeft het dan te maken met nou er komt nu trouwens een manier aan met een uh, koppertje en niet met ja. een uh, ringbaardje. lok op zij lok. Is dat, is, dat, is dat iets of is het gewoon een gemiddeld hoofd moet je nee, maar ik bedenk dan wel ik, be, ik kan wel altijd. Uh, bedenken van waar, waar zou die persoon passen in, in, in welk, wat soort ver, verhaal ik kan verzinnen. Want al mijn foto's zijn eigenlijk altijd een soort van... Uh, uh, ja, het zijn eigenlijk een soort films... Probeer ik altijd een soort filmscènes uh, uh, te laten zijn. Ik heb, ik heb twee dingen. Dus ik doe eigenlijk mijn, uh, mijn soort van uh, geanceneerde scènes. Wat een soort filmscènes zijn. En dan uh, wat ik ook doe is... Um, in studio uh, gewoon portretten van mensen. En dan is het heel mooi om, uh, om een soort van, uh, uh, de, soort van de echtheid van die persoon of de, en, en die persoon een bepaald gevoel te geven. En dan kijken of je dat een soort van eruit kan halen. En dat, de foto's, uh, dat het portret vragen op, uh, ja. opbrengt. Hè? Dat mensen naar kijken en denken van wat zou ze nou, uh, wat zou ze nou aan denken zijn. Um, dus dat zijn twee verschillende werelden, maar dat is eigenlijk allebei hetzelfde, want het is een soort van de, de geanceneerde wereld. En dan haal ik die, die, per, die characters of die per, personages haal ik uit het verhaal en die, uh, en die laat ik dan... Uh, ja, die laat ik... Uh, um, uh, die zet ik in een studio, dus die haal je eigenlijk uit het verhaal en die zet je dan gewoon zo ja. heel mooi alleen neer. Ja, dus dat is een soort van de combinatie. En dat heb ik ook net uh, in, in Afrika gewoon als hele combinatie gedaan, gewoon die die twee hele twee, uh, twee verschillende dingen wat samen één verhaal maakt. Maar een goede kop om daar nog even op terug te komen. heeft niet heeft niet gelijk of een mooie kop heeft niet gelijk met schoonheid te maken. Absoluut niet. Nee nee nee nee nee, want uh, nee, want hele hele hele knappe hele knappe koppen ja, is, is eigenlijk gewoon heel saai. En uh, dus er moet het is uh, kijk, ik heb altijd het moet of iets heel heel speciaals zijn. Of het moet gewoon een bloedmooi... Uh, ik vind het ook, ook wel echt heel leuk om gewoon een heel erg mooi, bloedmooi meisje te zien. Um, uh, ja, die gewoon smashing hard en beautiful is. Um, maar, maar een heel bijzonder iemand is gewoon iets, iemand heel anders. Of een, een van de gekke, rare uh, dingen aan het gezicht vind ik ook al. Dat is ook iets wat ik heel interessant vind. Yeah. Maar dat is, het is niet zo dat je dan... Uh, dat het alleen maar... Want mensen denken bij mij heel vaak van... Oh, hij houdt heel erg van glamour. En hij houdt heel erg van celebrities. Maar dat is helemaal niet zo. Want dat is helemaal niet per se belangrijk. Ik wil gewoon een hele mooie, uh, hele mooie foto maken. Ik wil gewoon een mooie foto maken. En ik wil ook dat ik... De persoon die ik schiet... Uh, dat die open staat. Uh, of dat ik die zover kan krijgen. Dat het een, een, een, eigenlijk gewoon een character of een acteur in mijn, in mijn beeld wordt. Dat is het belangrijke. Maar moeten mensen dus niet zichzelf zijn vooral? Um, nou, het is een hele fijne combinatie tussen heel erg jezelf te zijn. Um, juist. En, uh, maar je wel kunnen inbeelden in het... In de, uh, en dit is natuurlijk... Kijk, niet al mijn shoots zijn hetzelfde. En uh, er zijn ook heel veel shoots waarbij ik gewoon hele een heel mooi portret kan maken van, uh, van iemand. In heel erg de, de, het, en dan... En dan lees ik me in van wie is die persoon en wat, heb, wat hebben ze gedaan. En dan voordat ik ga schieten zeg ik van nou oké okay, je hebt dit gedaan. Kan je daarover nadenken en hoe voelt het dan en hoe voelde je toen. En, begrijp je dan zit een soort van uh, er komen er gevoelens uit, uit die ogen. Want het is het, uh, wat je na een tijd heel erg leert vind ik met fotografie. is Dat je gewoon um, uh, dat je heel erg bezig bent met het, met het gevoel van wat, er zit er in die, in, wat, wat komt er uit die ogen. In plaats van mensen heel veel dingen extra dingen laten doen of bewegen. Het, zit veel meer, het spannende verhaal zit natuurlijk in de ogen. Dus je vangt het eigenlijk op een heel klein moment? Ja. Dus dat hoeft ook maar... Mijn shoots zijn heel vaak... Uh, ben ik uh, uren bezig met alles op te zetten. En dan gaan we foto's maken. En dan is het na vijf of tien minuten kan het al klaar zijn. Als die persoon mij gewoon uh, opeens iets heel bijzonders geeft... Dan zie ik die foto. Dan heb ik acht foto's gemaakt. En dan denk ik van, oh, ik heb hem al en is het klaar. Ja, weet je van tevoren waar je naar op zoek bent? Um, nou, ik heb van tevoren een soort van... We gaan hier nu... Ja, het is nu een beetje donker. Ik wilde je zo graag die, uh, die zonsondergang laten zien. Um, ik uh, Weet ik van tevoren waar ik naar op zoek ben? Nee, maar ik heb wel en zeker... Zeker, zeker dat hele, dat hele project in de Congo... Uh, uh, weet je natuurlijk helemaal niet waar je naartoe, uh, aan het, nee, waar je naar aan het zoeken bent. Maar je kan wel een, een, een, een soort van basisplan hebben waar je mee komt. Maar ik denk dat dat ook weer hetzelfde is met jouw vak. He, dat je gewoon denkt van oké, okay, ik wil die richting op. En dan, je, en dan laat je de, de persoon daar een soort van helemaal in vrij. Ja. Dat, is wel, dat is het bijzondere. En dan komen er mooiste dingen uit. En dat heb ik over de jaren heel erg geleerd. Want ik merkte heel erg in het begin van, van, mijn, uh, van, uh, van mijn fotografie... dat ik mensen gewoon heel veel uh, dingen liet doen. En dan was het allemaal... en dan zeiden mensen altijd... oh, je foto's zijn heel nep. En dat is een beetje een soort van... dat hele David La Chapelle-achtige gevoel van... Uh, wacht, oké, okay, we lopen nu het park in. Ja? Maar de, dit park is heel mooi in de, in de zomer. En dan staan die overal mooie bloemen. En nu is het uh, sneeuw en grauw. Nou, het heeft iets romantisch toch nog... Het is een heel romantisch parkje en het loopt hier helemaal naar beneden. En dan dacht ik, van dan gaan we even heel leuk naar de George Washington, Washington Bridge kijken. Um, we zijn net te laat, maar ja, goed. Nee, kom, wacht, we gaan hier even naar beneden en dan wordt het allemaal hartstikke leuk. Um, maar... Um, Altijd op zoek dus naar uh, uh, uh, het moment, maar niet te veel anseneren. Niet te veel van tevoren willen bedenken, wat je in het begin dus wel wilde doen. Ja. En, oh, oh, het is en glad. Ja, ja je ging... Oh, het is heel groot. Zullen we dit niet doen? Nee, dit gaan we niet doen. Nee, dit is wel heel erg getrickt ja. hier. En zeker met de microfoon. Want oh, ik loop wel even op je horen. Loop een klein beetje naar links hier. Um, nee, precies. En ik liet mensen heel veel dingen doen. En ik wilde alles... Voorzichtig hier. Ik wilde alles heel veel extra. en gewoon. Je, je, je, ik vind het ook wel heel belangrijk dat je in het begin van je carrière... en dat zeg ik ook heel vaak tegen uh, mijn stagiaires... Um, van ben niet bang om gewoon heel veel te doen. Hè. In het begin uh, heel erg veel te proberen en, en extra te doen. Dan kan je daarna kan je steeds verder alles terugtrekken. En gewoon iedere keer kan je dingen er, eruit strippen. Gewoon, um, ja, je gaat meer en meer uit, uit een verhaal halen om een verhaal heel interessant te maken. Ook lichten weghalen. Vroeger stond ik daar met, met weet ik hoeveel lampen opzet En overal flitsjes en dingen. En nu is het gewoon alles wordt steeds minder, minder, minder, minder. Uh, en, en krijg je een veel mooier beeld. Je vertelde net hoe je het hebt geleerd. Hoe je het eigenlijk al, al, dat je, uh, al makend hebt geleerd. Uh, uh, veel fotoboeken bekeken. Maar wie is nou uiteindelijk je maatstaf? Um, nou, dat is, dat is moeilijk. Dat is moeilijk te zeggen, want dat verandert ook wel. Maar ik zou zeggen... Um, Wat? Nou, ik zou zeggen dat um, uh, bijvoorbeeld een Tim Walker... Uh, uh, hele beroemde fotograaf. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt wat hij net in, uh, in het uh, uh, noord Brabantse Museum heeft uh, opgehangen, van een uh, hele uh, Jeroen Bos uh, inspirerende uh, shoot. Hij is dan wel, gewoon, hij is wel echt gewoon de soort van de master storyteller. En, uh, en het is allemaal heel sprookjesachtig. En dat is gewoon mijn wereld, is eigenlijk ook allemaal heel, heel sprookjesachtig. Ik ben, ik ben opgegroeid in een, midden in een bos. Uh, in Brabant. En mijn hele leven was altijd gewoon... in en rond die natuur. En ik heb hele... romantische ouders... een uh, vader die, die alles weet... van, uh, van kunstgeschiedenis... En, uh, en mij altijd overal mee naar alle musea nam... en uh, bijzondere dingen heeft laten zien. En, en, en mij altijd... Uh, hetzelfde als hier... toen hij hier in, in, in Washington Heights aankwam... was hij meteen zag hij weer alle schoonheid in allemaal dingen... Waar, waar ik nog niet eens naar gekeken had. Uh, dus hij is heel romantisch... en mijn moeder die is helemaal romantisch. en die, ziet, die, die is ook altijd bezig met... kleine, bijzondere, mooie dingen. Dus, en dat was ook uh, bij ons in, vroeger in het bos zo. Dus mijn hele... Sorry, mijn hele basis... Uh, zit hem in, in, het, in, in dat soort dingen en verhalen. En we hadden uh, vroeger als het Halloween was... wat in Nederland niet, niet wordt gevierd... Uh, dan had mijn moeder... Um, zullen, we weer, zullen we weer teruglopen? Ja, ik dacht, we gaan nog even genieten van het uitzicht oh, ja, hier. Ja, New oh, ja. Jersey. <laughs> oh, ja. um, Want het is de Hudson, hè, waar we nu op uitkijken. Ja, oh ja, kijk, dit is wel heel mooi. ze hebben een heel mooi uitzicht hier. Washington Bridge. Ja, de George Washington Bridge. De hoogste... Uh, ja, dus de hoogste brug van Water naar Brug in New York. En um, volgens mij... Ik weet niet meer precies het nummer, maar volgens mij zijn er 17... Uh, succesvolle suicides per jaar van die brug af. Succesvol. succesvol. Ja, dus ik denk dan altijd, ja, dat noemen ze succesvol. Gewoon dus, uh, maar, uh, maar ik denk dan altijd van uh, om, de, nee, om de drie dagen probeert iemand van die brug af te springen. En dan denk ik altijd, van ik zit dan vanuit mijn raam te kijken en dan zegt je iedere keer, dan ziet hij weer zo'n boot of een helikopter. En dan zegt hij: someone tried it again! Someone tried it again. <laughs> dus wij vinden dat heel spannend. En, uh, maar het is wel echt heel mooi, hè. gewoon zo dit park. En, um, en hierbo hierboven zit, uh, zit, dat zie je nu niet, maar zitten cloisters. En dat is van de Metropolitan Museum. En die hebben daar een soort van medieval uh, deel van hun museum gemaakt. Het is echt, echt fantastisch. Dus het is, ja, het is gewoon een hele leuke buurt. Het zit midden in de Latino buurt. Aan een heel mooi park, aan de Hudson River. Waar je in de zomer hier kan je heel, heel mooi uh, fietsen. En die brug is geweldig. Dus, uh, ja, het is echt. Uh... Denk je dan ook meteen van hier moet ik een plaatje van schieten? Want uh, als toerist kom je hier en denk je, oh ja, mooi, mooi uitzicht, mooie uh, zonsondergang, mooi licht. Nou, ik zou dan wel denken van. Uh, uh, want ik was hier laatst en toen was er de Renaissance Fair. En toen waren hier allemaal mensen die waren verkleed als piraten en ridders. En uh, die zagen er nou, ja, niet, eigenlijk niet uit. Maar ik toen zag ik een paar van die piraten die zag ik hier zo staan. En toen zag ik die brug op de 800. En dacht ik, oh, dit is best. Dit kan best wel, uh, hier zou je best nog wel iets interessants van kunnen maken... Als gewoon voor een idee voor de toekomst. Maar ik ben niet iemand die, um, die met een camera rondwandelt... en, uh, en zomaar documentaire foto's gaat, gaat maken. Dat, is niet mijn, dat, is, dat is, ligt mijn uh, interesse eigenlijk niet. Ik zou dan veel meer denken van... Oh, hier, zou ik, hier zou ik een andere keer een heel mooi portret kunnen komen maken... of een idee kunnen bedenken met, uh, met acteurs of een filmscène bedenken ja. hier... Begrijp je? Dus um, heel veel mensen vragen wel eens aan mij: van, uh, van, heb, je je camera? <laughs> heb je je camera niet bij? Je? En dan denk ik: van nee, waarom zou ik mijn camera bij me hebben? Ik heb mijn iPhone en daar maak ik leuke foto's mee. Maar verder, als ik, als ik foto's maak en dan, uh, dan wordt daar van tevoren heel lang over nagedacht en uh, een heel concept gemaakt. En dan, zo, ja, zo werkt het. Het is, het is gewoon een, uh, het is een geanseneerde wereld waar mijn interesse in ligt. De fantasie want en, de, en de sprookjes en uh, ja, wat je net vertelde, opgegroeid in een bos. En je, en je vader die overal de schoonheid dan van uh, inziet en, en dat nog eens benadrukt. Is dat ook een bepaalde manier van ontsnappen aan een werkelijkheid? Vast wel. Ja, vast, vast wel. Maar, mijn, uh, ja, maar, ik, maar, misschien, maar zo serieus zou het ook niet zijn hoor. Want ik denk niet dat, uh, dat er eigenlijk een werkelijkheid is waar ik echt aan uh, hoeft te ontsnappen. Ik vind het gewoon, ik hou gewoon heel erg van uh, spannende verhalen en, uh, en, uh, en ja, ik, ik ben altijd gewoon gek op fantasie en, uh, en, en bijvoorbeeld mijn moeder ook vroeger als ze, uh, dan kwam ze terug uit de winkel in Utrecht en dan had ze, had ze drie uh, vliegende Zwanen gezien. En dan kwam ze terug en zei: Ik heb net 15 hele mooie zwanen zien vliegen. en Dus die maakte ook altijd alles wat groter en, en verhalen. En uh, soms zegt ook tegen mij van: Peter, you, you made the story so much bigger. En dan denk ik van ja, maar hoeft toch ook niet. Gewoon, het hoeft toch ook niet om een hele saaie wereld. Je moet er, gewoon iets, je moet er toch iets feestelijks van maken. Je moet toch gewoon. Een, het is, en hetzelfde met foto's, het is gewoon. Uh, ja, de wereld is gewoon wat groter en, en, of, of bijzonder. En de, en de belichting is net. Wat extra en er zit gewoon een soort van uh, extra strik omheen. Dat vind ik gewoon leuk. Maar je wil het leven de wereld feestelijker maken. Ja, of spannender. Ja, of gewoon met belichting. Dat in, ik, als ik zo bijvoorbeeld hier loop, dan denk ik opeens van... oké, okay, nou, ik heb hier een rookmachine nodig. Want we moeten hier een soort van laagje rook maken. En dan, uh, en dan licht in de, in de bomen en dan... Uh, en ik bedenk, dan, ik bedenk dan meteen van hier kan iets heel spannends gebeuren... In dit, in dit donkere park waar wij jij en ik nu rondvallen. <lacht> ja, toch? Het kan mooier, het kan leuker. Ja, ja alles kan mooier. Want weet je wat, er is al zoveel van die grauwe toestand... en alles is allemaal zo, uh, zo moeilijk en serieus... dat we mogen toch ook gewoon... je mag toch ook gewoon een... Uh, de, ja, er is toch ook ruimte voor fantasie. Maar als je hier woont in New York... dan komt die rauwe werkelijkheid je wel dagelijks tegemoet... De uh, mensen die op straat liggen, uh, nou ja, de, de, de naam van de nieuwe president is nog niet genoemd, maar uh, ja, dat ja, kan je ook niet. Ja, dat is ook heel fijn. Ik heb net, ik heb net dus in, in Afrika een maand gezeten zonder elektriciteit en uh, water en internet. En dan hoor je die naam van, van die president helemaal niet. Dat is hartstikke prettig, dat moet iedereen eens proberen. Ja, dat is echt fantastisch. Maar dat bedoel ik een beetje ontsnappen aan een werkelijkheid. Is dat, is dat wel prettig dat je af en toe... Dus of af en toe dat je met je werk... dat rouwen van de stad en van de politiek die hier is... niet hoeft te zien of juist niet, nee, niet wil benadrukken? Ja, of juist wel. En, en, en, um, en daar weer een, uh, een verhaal omheen maken. Um, wacht, we gaan nu hier, hier oversteken en dan gaan we hier weer recht doorlopen um, Nee, maar ik kan ook gewoon hele donker. Ik, ik, ik, ik maak niet hele... Mijn werk is helemaal niet erg vrolijk. Want mijn foto's zijn nooit echt... Uh, uh, het zijn nooit hele lachende, gezellige dingen. Het zijn eigenlijk altijd hele uh, vrij spannende, grauwe dingen. Terwijl ik, uh, ik zie mezelf toch als een vrij vrolijk, vrolijk iemand. Maar mijn foto's die zijn, die, die zijn vrij donker. Yes. Um, en als ik een verhaal lees... En ik zou daar een foto van moeten maken... Dan haal ik hem meestal de donkere dingen uit, want dat vind ik gewoon... Uh, ja, interessanter misschien. Dus het is niet zo dat ik... Uh, dat ik de soort van de grauwheid... ik zou dat juist... meer omarmen en daar weer iets... omheen maken, in plaats van dat ik een hele vrolijke... Uh, toestand neerzet. Maar hoe, hoe... Als je gewoon... hier loopt door New York... en je ziet de werkelijkheid... Wat, wat, wat, hoe voelt dat? Wat denk je dan? Nou, ik leef er ook wel heel erg... ik leef er ook heel erg in. En ik, ik, ik, ik zit hier... Ik zit hier volgend jaar uh, 20 jaar en ik ben niet iemand die alleen maar uh, naar hele uh, stomme feesten gaat met alleen maar hele, hele rijke, wealthy mensen. Ik heb allemaal hele leuke vrienden van al, allemaal bijzondere kunstenaars en, en uh, allemaal gave jongens en meisjes die allemaal hele... Leuke dingen doen. Dus ik, ik zit echt wel gewoon ook helemaal in die met, met al die mensen gewoon in die hele sub, subcultuur en allerlei soorten, soorten dingen. Dus ik, ik uh, en daar ben ik ook nooit, daar ben ik ook nooit uh, bang van geweest. Dat heb ik altijd gewoon heel leuk gevonden. Ik had vroeger, vroeger uh, toen ik puber was, had ik, uh, had ik een rapgroepje. En ik had al mijn kakkervrienden en ik had, al mijn, ik had gabbervrienden, want waren ook nog gabbers. Dus, we hebben, weet je, dus ik heb overal altijd.. Uh, uh, ik vind het gewoon heel Ik vind mensen gewoon heel leuk. Dus ik ben en dan is deze stad gewoon de, de leukste stad die er is. Alicia Keys en Empire State of Mind. Dit is Nachtkijkers, NPO Radio 1... vannacht op bezoek bij fotograaf Pieter Henkett. Onlangs sprak ik hem in zijn woonplaats New York... de stad waar hij in 1998 naartoe vertrok... om in eerste instantie een filmcursus te volgen... waar hij inmiddels furoren heeft gemaakt als kunstenaar. Het leuke van New York is dat alle, alle, alle ambitieuze mensen... dus alle mensen die heel graag iets, denken dat ze iets goed kunnen... en dat, en dat het beste willen gaan doen... In de hele wereld, die komen allemaal, die proberen allemaal hier naartoe te komen. Nou, het is heel moeilijk, ten eerste is het heel moeilijk om hier überhaupt uh, te komen. Dan is het heel moeilijk om hier te overleven. Dus uh, je krijgt een soort van, uh, van melting van allemaal hele, hele creatieve, uh, geweldige, leuke mensen die allemaal heel hard willen werken en, uh, en iets bijzonders willen doen. Dus je hebt gewoon het hele ja, geweldige wereld om je heen. Ben jij, wat dat betreft, ben jij de ultieme New Yorker? Ik denk het wel, ja. ja. Want, want zo werkt het wel. Gewoon, mensen komen naar, Kijk, zijn heel veel... De meeste mensen blijven in New York twee jaar en dan gaan ze weer naar huis. Of ze kunnen het niet meer aan, of het is te veel geworden. Of het is voornamelijk niet gelukt. Het is heel veel mensen die... waarbij het gewoon New York niet lukt. Um, en, um... Heb je veel mensen zien komen en gaan? Ja, in, in, in, 95% van de mensen komen en gaan. Um, en de, de reden daarvoor is, is, waar we het net over hadden... is gewoon dat, dat heel veel mensen zoeken... ja, die willen, meteen, uh, die willen meteen alles succesvol hebben. Ik ben nooit bang geweest om, uh, om in, een, uh, in een heel klein uh, hokje met Roger te wonen... met een, uh, met een bed in de muur. En uh, heel gelukkig gewoon puur om het feit dat we in, in New York City uh, wonen. En, uh, ja, dus, uh, en dan gingen we, gingen we altijd samen gingen we een bord eten halen en dan aten we dat samen op... en dan vonden we het ook heel leuk, weet je. Dus het is, ik ben nooit bang geweest om, geen, om, uh, om uh, in het begin helemaal geen geld te verdienen, bijvoorbeeld. Ja. Ben je dan na twintig jaar gearriveerd en is dat dan nu zo dat je hier niet meer weggaat gaat... of blijft het ook nu iedere dag nog weer een struggle om hier te kunnen blijven? Nee, het is geen struggle meer. Um, en, um, is het dat wel geweest in het begin? Absoluut. Ja, heel extreem ook. En, uh, en, uh, en, en, um, en dat komt ook natuurlijk in, in vlagen. Kijk, alles komt in vlagen. Dus de ene uh, paar jaar gaat het heel erg goed. En uh, dan is alles heel succesvol. En dan opeens... Uh, dan denk je opeens van... Wat is er nou gebeurd werkt werk? Klopt, dan, dan lukt de truc niet meer. Of uh, mensen uh, huren je niet meer in of dat soort dingen. En dan opeens verandert er weer wat. En, dan, uh, en, dan, en dan, uh, ja, dan gaat de hele boel weer heel erg goed. Maar dat is met iedereen zo. En je moet ook jezelf iedere keer van reinventen. Hè? De, de, nieuwe dingen bedenken die mensen weer interessant vinden. En, um, en de afgelopen jaar gaat dat gewoon... Hè, dan rolt het en dan is, het, is alles gewoon... Maar daar, heb je ook, daar werk je ook heel erg hard voor. Maar ik was nooit bang om, uh, om gewoon heel, heel erg lang... Uh, of heel, heel erg lang. Dat valt ook wel mee. Uh, laat ik zeggen, Tien jaar gewoon geworden, Eigenlijk gewoon heel erg weinig succes te hebben. Um, en het nooit opgeven. Maar New York is zo leuk. Dat er zijn zoveel mensen die zitten in, de, in diezelfde boot. Dus als je dan met z'n allen samen doet. Dan heb je het hartstikke leuk. En dan kan je met... Uh, als je de juiste vrienden hebt. kan je overal in... Bij alle uh, discotheken hoef je s'avonds niks uit te geven. En dan krijg je overal gratis drankjes. Dus uh, ja, dan, uh, die, die kosten zijn er dan ook niet. Begrijp je wel. Maar, maar, maar, maar hoezo? Is het gewoon gezellig? Nee, omdat gewoon... ja een tijd zit je in een hele soort van klik van allemaal leuke mensen. En die, mens, die discotheken die willen al die leuke mensen in die bars hebben. Uh, en dus dan ga je gewoon met, die hele, met die, al die, al die, al die uh, creatieve mensen... Ga je, ga je allemaal gave feesten en dingen. Ja. En dan, uh, ja, dus dat is gewoon een soort van wereldje in New York. Maar dat, uh, ja, dat is, uh, zo, ja, zo liep dat dan. Ga, ja, waar lopen we nu trouwens heen? Ja, we, gaan nu, we lopen nu eigenlijk weer terug. Dus we liepen net hier, hierboven. Ho, uh, en, uh, en we lopen nu soort van weer terug naar mijn huis. Dus we komen nu bijna weer in de Dominicaanse buurt. Dat is misschien leuker, want dan hoor je af en toe... In de zomer hoor je overal oh, salsa muziek en zitten ze buiten op straat... Uh, uh, zitten ze te, te... Hoe heet dat? Uh, Dominoën. En dan hebben ze over van de domino tafels buiten en dan, uh, en dan wordt er gedomino. Je vertelde net dat uh, foto's maken het moment dat het gelukt is, dat kan soms al na acht foto's zijn. Ja. Is, dat, uh, is dat ook het, voor jezelf het gevoel, een geluksgevoel? Als je in één keer denkt van ja, yeah, yes, dit is hem. Ja, ik, ik word. Een, uh, de, degene die mij fotografie heeft geleerd, die zei altijd van oké, okay, je hebt een digitale camera, maar. Uh, toen fotografie, uh, uh, als als fotografen met gewoon large format uh, negatieven werken... dan kost zo'n negatief kost 25 dollar. Dus hij zegt, je moet eigenlijk altijd een foto maken... alsof je altijd een, uh, een 25 dollar negatief in je camera hebt zitten. En iedere keer moet denken, van, zou ik dat geld wel uit willen geven aan deze foto? Um, dus ga niet zomaar heel veel in het rond zitten klikken... maar, maar denk daarover na, van wat, van wat is je beeld en wat wil je maken? Dus dat heb ik eigenlijk altijd uh, soort van in mijn, uh, ja, in mijn achterhoofd gehouden. Maar wacht, je vroeg daarvoor nog iets, wat was het ook alweer? Nou ja, is dat, is dat het grootste geluk dat je oh, ja, dan weer in ja. Keer. Oh ja, en dan als ik het. Ja, oh, dat is wel mooi. En als ik het dan. Uh, en zeker met mijn, met, uh, met mijn belichting is, is eigenlijk een soort van uh, recept. Het um, is eigenlijk een soort receptje van allemaal. Uh, van allemaal uh, dingen, die moeten allemaal uh, samenkomen en als de belichting opeens uh, helemaal goed staat en de camera staat helemaal goed en de angle en de mensen en alles klopt. Uh, als dat receptje, en dat is ieder, bij iedere foto is dat weer een soort van challenge, ja. een soort van magic trick. En als het dan opeens lukt, dan, uh, ja, dan word ik altijd heel erg enthousiast. Je, die auto maakt heel veel lawaai. Dan, ik had bijvoorbeeld uh, uh, vorige week een uh, documentairejongen... die was een docu uh, bezig met een, uh, een documentaire over, over mij in de Congo. En die, die zei tegen mij... die zei, het is zo mooi als jij, als jij uiteindelijk je... hij zegt, je bent altijd heel serieus en heel serieus bezig met alles opzetten. En hij zegt, als je dan eenmaal die, de, de foto hebt die je wil... Hij zegt, dan sta je gewoon helemaal een soort kind uh, los te gaan. Dan word ik, word ik gewoon heel uh, enthousiast van. Dan is het weer gelukt en dan... Ja, zo is het iedere keer weer. Hopen dat, het, uh, dat we er weer uitkomen. Ja, lukt het altijd? Of is het ook wel eens Nee. Nee, nee het, lukt niet, het, lukt niet, uh, het lukt niet altijd. Het lukt wel altijd... Uh, het is wel altijd mogelijk om er iets moois van te maken. Maar met lukken voor mij is echt dat ik er zelf heel erg enthousiast over ben. En thuiskom en denk van... Holy shit, ik heb, ik heb echt, echt iets heel moois gemaakt. Hoe vaak heb je dat? Um, nou, bijna, bijna altijd wel. Maar er zijn gewoon heel af en toe momenten dat ik opeens denk van... Nou, ja, nou, dat vond ik gewoon niet. En dan, en, en, dan, en dan heb ik mensen om me heen die zeiden van... Oh, dit is echt fantastisch. en Het was weer allemaal zo mooi vandaag. En dan denk ik van, ja, nou... Ik... Uh, ik ja, ik, ben er, ik werd er vandaag niet warm van. Dat gebeurt gewoon heel erg af en toe. En dan... Uh, maar het is nou helemaal zo. Ja, en... Um, ja dat, is, ja, dat gebeurt. Ja, heel groot is dan de teleurstelling. op je zo van, van, ja, volgende keer beter. Nee, ik vind het wel gewoon vervelend. Maar het is niet... Uh, maar het is niet zo dat die foto... Dat, dat, het is niet zo dat andere mensen... En dan kom ik thuis en zeg ik van... Zeg tegen hem, ja, ik vind het gewoon stom. Want dit ziet er toch niet uit. En dan zegt hij, Piet, het ziet er hartstikke goed uit. En Mensen waren, iedereen is tevreden, iedereen vond het leuk. Dan zeg ik, nou, ik vind het niet mooi. En dan is het gewoon... Ja, maar ik ben ook wel heel, misschien heel kritisch op mezelf met dat soort dingen. Ja, dus uh, <laughs> ik wil altijd gewoon dat... Het moet bij mij altijd gewoon een beeld zijn waarbij ik opeens denk van... Oh, er is die weer. Want het is iedere keer weer een moment van... Oh shit, er is die weer. Het is weer gelukt. Maar ik had het net over die maatstaf. Maar ja, je noemde dan een fotograaf die... Bijzonder bewonderd. Maar je legt natuurlijk niet letterlijk al je foto's naast zijn werk. Nee, absoluut niet. Ik heb ook bijvoorbeeld uh, mijn laatste project... Uh, ik, gebruik ook, ik gebruik bijna nooit uh, um, fo fotografie als, als referentie. Ik ben altijd op zoek in, in, uh, in schilderijen naar bijvoorbeeld uh, bepaalde... Uh, uh, beweging in handen van Caravaggio of bijvoorbeeld, weet je dat soort dingen? Dat ik in één keer denk van. van oh, dat. Uh, uh, wat bij hem heel mooi is, bijvoorbeeld. <kijkt> dat er heel veel kleine, soort van verborgen uh, berichtjes zitten in, uh, in, de, in dingen. wat die mensen met hun handen doen. Van oh, hij wijst naar die, dus dat betekent dit. En. en, uh, en ja, dat, dat maakt. dat maakt iets bijzonder. En dat is een mooie referentie voor mij. Um, en ook mijn laatste. dat hele project. In de Congo hebben we helemaal gebaseerd op, op de kleine schilderijtjes van Gustave Doré. Die voor de gebroeders Grim uh, al, die, uh, al die sprookjes uh, tekeningetjes heeft gemaakt. om dat soort dingen. Dus uh, ja, ik ben veel meer iemand die, die inspiratie zou zoeken in, in, uh, in tekeningen of uh, beeldjes of, uh, of een schilderij dan in, uh, in fotografie. Ik ben niet zo geïnteresseerd in het uh, proberen te zijn zoals andere fotografen. Nee, maar ook uh, als het, het, het feit of iets goed is of niet goed... dat ligt eigenlijk alleen bij jezelf. Iemand ja, anders kan wel zeggen van... Ah, het was een hele goede dag vandaag, maar toch dus niet. Nee, dat, moet er, dat, is, dat is gewoon een uh, gevoel wat je, wat je in je buik krijgt. Dat je gewoon, dat ik opeens... en ik heb ook, ook, wel, eens, <laughs> ik heb ook wel eens dat ik helemaal enthousiast ben... en dat ik dan om me heen, heen kijk dat ik denk van... waarom zijn die mensen niet allemaal net zo enthousiast als ik? Maar dan, ja, misschien... Eh, of dan zeg ik van... Vinden jullie dit niet helemaal geweldig? En dan zegt het woordje van... Je moet niet, je moet niet tegen die, aan die mensen vragen, is het ook helemaal geweldig. Je moet, je moet vragen van... Hé, hey, daar komt een wolf langs. Kijk. dat ja, is een enorm. ja, enorme ja, enorm hond. Wauw. Kijk, dat is ook eigenlijk gewoon ook een soort van... Gustave Doré uh, tekeningetje. Zo'n zo, zo wolf in, de, in een... Uh, in een mooi bos. En die kunnen we mee naar het park nemen. Een rookmachine erbij. Dat neem je gelijk mee. Zo'n... Zo zo ja, je... Ik heb wel... Ik heb... Ik heb... Um, ik heb uh, heel veel shoots gedaan. Waarbij ik... Ik heb bijvoorbeeld uh, een keer een fotoshoot gedaan. Van... Um, van Sasha Gray. hele beroemde... Uh, uh, pornoster. En uh, die was ik in Hollywood aan het fotograferen. Um, in, een, in een zwembad. Liggend. Met... En dan was zij de cameravrouw En die was dan... Uh, twee andere uh, porno-sterren aan het filmen in het water. Maar het klinkt heel raar, dit verhaal. Maar <laughs> dit is een hele leuke foto. <laughs> en uh, en uh, nu gaan we hier naar links. En, dan, uh, uh, en toen zat daar een hele oude, dikke man aan het zwembad. Um, en toen dacht ik: Oh, dat is mooi. Die man die zou dan een soort van de regisseur van, het, van dit hele verhaal kunnen zijn. Dan is Sasha Gray dan de camera -vrouw. En dan zijn die twee jongens, die zijn dan de, uh, de, soort van de, de, de acteurs in, de, in deze film. Dat was een soort van het concept, had ik opeens bedacht toen ik daar stond. Dus ik ging aan die man vragen of hij erbij in de foto wilde komen zitten. En die kwam, gewoon, uh, ja, die kwam daar gewoon bij zitten. En toen werd hij een deel van de foto. Ik heb ook, ik heb ook uh, in Brabant, bijvoorbeeld uh, bij mijn ouders thuis was ik uh, een, een, een modeshoot aan het doen. En opeens uh, kwam onze buurvrouw met. Twee van die hele mooie, uh, ik zal het vast verkeerd zeggen... maar van die hele langharige greyhounds. Van die hele mooie, mooie ouderwetse uitziende, hele chique honden. En, um, en die heb ik ook meteen in de shoot gezet. En dan de, uh, de, buur, de andere buurman. Dat is een boer met, met hele mooie Friese paarden. Zijn we die paarden op gaan halen, paarden er ook in. Weet je, dat soort dingen. Dus ik hou altijd overal van alles vandaan. Ik, ik hoorde een keer iemand zeggen, New York is een podium... Iedereen wil op dat podium staan, maar eigenlijk jij staat erop en jij haalt er eigenlijk alles bij. Ja, ja maar, dan, maar misschien is dat ook een soort van de, de, wat ze ermee bedoelen. Hè. Dat, kijk, je, New, York, New York is een stad die. Uh, New York is een hele leuke stad, uh, maar ook een. Uh, een uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk een soort van. een uh, soort van hele. die kan ook heel vals zijn. En ook heel. Uh, Heel hardcore. Dus het kan ook. Uh, het, het, het kan, mensen kunnen, ook, kunnen het ook heel eng vinden en er weer meteen uh, weggaan. Maar het, New York kan je ook heel veel kansen geven. Dus dat podium, dat is er absoluut. En het leuke ervan is, omdat alle mensen uit de hele wereld hier komen om, om het te willen bereiken, uh, heeft iedereen ook een soort van bedacht om dat allemaal samen te doen. Dus niet uh, dus heel. Ja, heel weinig zie je hier dat soort van ieder voorzichtig zich. Dus als je op feest staat, zijn ook heel veel mensen die gewoon... Uh, die zeggen van, oh, je moet, uh, je moet met deze vriend uh, praten, want die doet dit en jullie kunnen samenwerken. Weet je, dat soort dingen. Dus het is, uh, ja, er worden, gewoon heel, er worden hier heel veel kansen, ge kansen gegeven. Dat is leuk Maar als je daar niet voor open staat en, uh, en je bent uh, bang om heel lang geen succes te hebben, dan gaat het gewoon hier helemaal niet lukken. Er komen hier mensen met zulke grote ambities. Want iedereen denkt van oh ik ga in New York wonen. En, dan, en het probleem dat hele Instagram is natuurlijk een heel groot probleem. Want die gaan meteen allemaal hele uh, stoere, zieke foto's van zichzelf op allemaal domme uh, uh, stoere feesten uh, op Instagram zetten. En iedereen denkt van oh, je hebt succes, heb ik succes. Ik kwam hier en dat was, dat was er allemaal helemaal niet. Dus ik heb gewoon helemaal mijn eigen uh, geheime kleine wereldje kunnen ontdekken. En dat is eigenlijk dat, dat lijkt mij veel. Uh, gezondere, leukere manier van het te ontdekken. Gewoon dat, het, het, het is eigenlijk best, gewoon best triest dat je in deze, in deze tijd... gewoon niks meer geheim kan doen. Grijp je wat ik bedoel? Ja, maar dat, dat is eigenlijk het probleem van de hele creatieve sector. Ik hoor veel meer mensen zeggen. Die, die, kunnen, die willen hier graag iets doen. Maar het wordt inderdaad gelijk op Instagram gezegd. Het wordt gelijk ja. gedeeld op Facebook. Ja, dus alles is meteen... meteen uh... Ja, er zit geen geheimen meer in. Ik ging hier gewoon... Uh... Ik stond hier vroeger op allemaal hele rare feesten en dingen. En, en dan dacht ik van, oh, ja, en dan is het alleen maar dat het spannende ervan gewoon dat je daar dat je er bent. En dat eindelijk eens een keer niemand weet waar je bent en wat je aan het doen bent. En, uh, en, uh, wat, en dan is het gewoon jouw eigen wereld en, dan, en daardoor creëer je gewoon, uh, ja, ben je alleen en beleef je je, je je eigen fantasie en dan word je, daar word je gewoon een uh, veel rijker mens van. Ja, dit is dit jaar dit is je huis? Ja, daar is mijn, mijn, uh, mijn huis. Een hele hoge, hele hoge flat. De enige high-rise in, uh, in Washington Heights. Zoals je ziet, dus verder alles is allemaal, uh, allemaal low-rises. En, um, en wij zitten helemaal in de top penthouse hoek. Met het balkon. En, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Want je zit ook, ook als je beneden uh, uh, uh, in downtown zit... in een appartement op dezelfde uh, hoogte... Dan zitten er weer allemaal andere uh, gebouwen voor je. En kijk je eigenlijk naar allemaal andere gebouwen. En hier, omdat er verder geen high-rise zitten... kijk je gewoon die hele vlakte over. Het is echt fantastisch. Gewoon de hele heel Manhattan zien wij helemaal zo voor ons liggen. We gaan zo uh, naar boven. Um, en dan gaan we uitgebreid het hebben over uh, jouw nieuwsproject in Congo. Ja. Um, en aan het eind van dit uur toch nog even een plaat draaien. Ja. Die, waarvan jij zegt... ja. Dat past bij mij, dat hoort bij mij. Oké, okay, maar dan zou ik zeggen... Als ik, er dan, als ik dan mijn lieveling zou mogen kiezen... denk ik toch dat dat... Uh, uh, Sultans of Swing van Dire Straits wordt. Waarom? Omdat... Uh, ja, ik, ben altijd, ik vind Dire Straits helemaal geweldig. En mijn vader die heeft mij in 1993 mee naar het uh, concert genomen. En toen was de conducteur van de trein... Uh, die was net zo enthousiast als alle fans in die trein. Dus die heeft toen... Door zijn microfoontje de hele reis uh, keihard uh, Duits gespeeld. En ik, dat is me nog altijd erg bijgebleven, dus ik ben nog altijd gek van Duits Reeds. En uh, ja, Sultans of Swing is een nummer. Over uh, Mark Knopfler. Die, die, die ging naar een of andere uh, jazzbarretje. En daar stond een heel lullig bandje te spelen. En die heette de Sultans of Swing. En, uh, en toen heeft hij gewoon een heel nummer geschreven over dit hele lullige bandje. Ik vind dat gewoon geweldig. Ik vind het gewoon heel mooi dat je gewoon over een heel klein. Uh, niet heel interessant iets en uh, een, een heel verhaal kan maken, dat doe ik ook wel eens met mijn foto's. Gewoon, gewoon iets heel kleins of één zin en daar gewoon een heel, uh, een heel ding omheen bouwen. Of fall time, you feel alright when you hear.